10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. In het zuidoosten van Turkije hebben Koerdische opstandelingen 24 Turkse militairen en agenten gedood. Het leger werd tegelijkertijd op verschillende plaatsen aangevallen in de provincie Hakkari. Turkse commando's zijn de grens met Irak overgestoken om de Koerdische militanten op te sporen. Er zou hard worden gevochten. Correspondent Bram Vermeulen.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 In Den Haag is de protestactie van buschauffeurs voorbij. Vanochtend vroeg blokkeerden een groot aantal stadsbussen de garage van het ministerie van Infrastructuur. Met die actie werd geprotesteerd tegen de bezuinigingen en de aanbesteding in het stadsvervoer. De chauffeurs hebben bij het ministerie een brief afgegeven voor minister Schultz. Met het verzoek om nog eens te gaan praten met de vakbonden over de bezuinigingen en de aanbestedingen. De secretaris-generaal van het ministerie nam de brief in ontvangst. De timing is een beetje ongelukkig als hij onverwachts aan de deur staat. We komen je, nog wel een keer terug. Als, als het er niet is. Ze is op weg uh, naar na Rusland uh, voor een buitenlandse reis. Maar compliment over deze publieksvriendelijke actie. Dat had ze aangegeven dat dat de bedoeling zou moeten zijn. En uh, dat is nu door die allen uh, heel goed uh, opgepakt. Aan de actie deden stadsbussen mee uit Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Rusland heeft met zeven voormalige Sovjet-staten afspraken gemaakt over een vrijhandelszone. Daardoor komen import- en exportbelastingen te vervallen. Het is nog niet bekend voor welke producten de afspraken gaan gelden. De zeven voormalige Sovjet-staten die meedoen zijn onder meer Oekraïne, Moldavië en Wit-Rusland. De deelname van Oekraïne is nog het meest opvallend, omdat dat land eerder juist toenadering zocht tot de Europese Unie. Onder president Janukovic kijkt het land weer meer naar Moskou. De parlementen van alle landen moeten nog wel instemmen met de vrijhandelszone.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 Dan het weer nog wolkenvelden, zonnige periode... en verspreid over het land buien. Er is een kleine kans op onweer en het wordt ongeveer 11 graden. Morgen enkele buien, ook zonnige periode en een graad of 10. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen knooppunt 1 Nes en 1 Brugge, 4 kilometer. En op de A27 Gorkum richting Utrecht... tussen knooppunt Everdingen en Nieuwegein, 2 kilometer. En dat komt door een ongeluk... De N62, Gent Borselen, is tussen borstelen en de aansluiting met de A58 nog steeds in beide richtingen dicht. En dat komt door een ongeluk. Geld stinkt, geld helpt, geld verhuist. Bij de ASM bank gaan we duurzaam om met uw geld. Mooi!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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Greenpeace vindt zichzelf het slachtoffer van een heksenjacht. Onze stem zegt meer over ons dan we denken. Alleen wie inlevert, behoudt zijn baan. Je moet gewoon een derde van je salaris inleveren. Ja, en als ik de plannen hoor, wordt het nog minder. Ik sta met een mes op mijn keel. En het ochtendhumeur van Koos Postemaat is 6 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. De milieuorganisatie Greenpeace vindt zichzelf het slachtoffer van een heksenjacht door de PVV en de VVD. De partij hebben een motie ingediend waarin staat dat als non-profit organisaties de wet overtreden. Ze voor vijf jaar worden uitgesloten van alle fiscale voordelen. Bovendien vervalt dan ook vijf jaar de aftrekbaarheid van de giften van hun donateurs. Joost Thijssen is campagne-directeur van Greenpeace Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom bent u het slachtoffer van een heksenjacht? Nou, als de Telegraaf vier keer achter elkaar op de voorpagina uitpakt... dat uh, Greenpeace iets aan doen is... en als vervolgens de PVV en de VVD er op springen... Ja. en met belastingplannen komen om zeg maar, spaarcenten die mensen willen geven... aan goede doelen ja. af te pakken en in de staatskast te stoppen... dan denk ik inderdaad dat ze ons proberen af te leiden van de echte discussie... namelijk het gevaar van kernenergie en het gevaar van die kerntransporten door Zeeland. Ja, want even terug naar waar het over ging. Het ging over uh, iets wat jullie hadden gedaan bij een kerntransport. Jullie hadden een gat gegraven onder een spoorlijn, een ballon erin gelegd... en daar is die trein overheen gedenderd. Uh, en daar is die commotie over ontstaan in de Telegraaf. Maar dat is toch ook de aandacht die jullie willen? De aandacht die ik wil en de discussie die ik wil met de PVV en de VVD... is dat er inderdaad gesleept wordt met gevaarlijk kernafval... door dicht dichtbevolkte gebieden. Ja. Er zijn 22 Belgische burgemeesters die allemaal hebben gezegd... wij willen dat niet door onze ja. steden en door onze, door onze gemeentes. Ja. Um, en in plaats dat ze daar doen, dan op een gegeven moment van zeggen, ze van ja, dat, is ook, dat zijn ook inderdaad gevaarlijke kerntransporten, daar moeten we eens mee stoppen. Kernenergie ja. hebben we helemaal niet nodig. Ja. En In plaats daarvan komen ze met, wat ik al zei, een belastingplannetje ja. om uh, wat geld af te pakken voor goede burgers die iets willen geven aan goede doelen. Ja, maar goed, tegelijkertijd, wie kaats kan de bal verwachten. Als je een gat graaft onder een spoorlijn waar in jullie ogen een levensgevaarlijk kerntransport overheen rijdt, dan kun, je toch, dan kun je er toch donder op zeggen dat er glazen van komt. Dat is dan um, toch ook jullie bedoeling? Nou, wat de bedoeling is, is dat we een discussie hebben over hoe gevaarlijk het kerntransport is. Dat ben ik helemaal met u eens. Als u gaat vragen aan iedere spoorrechtdeskundige van wat Greenpeace daar deed met die ballon. Ja. En een ballon verstoppen uh, bij het spoor en die vervolgens laten opblazen voordat de trein naar komt. Ja. Dan zal iedere spoorrechtdeskundige zeggen dat is een onschuldige veilige actie Dat is precies wat we gewend zijn van, actie, ja. en van, nou, van Greenpeace. En andere deskundigen die zeggen dat kerntransport is voorkomen veilig. Nou, dat vind ik nou zo interessant aan wat de PVV en de VVD en de Telegraaf doen. Want als zij zeggen dat wat Greenpeace heeft gedaan zo gevaarlijk is... maar ondertussen maken ze deze enorme emotie en zegt de Telegraaf zelfs dat we aan een kernramp zijn ontsnapt. Dus wat zij zeggen, dat klopt niet. Dus even de feiten. Dat transport, dat kernafval, dat is levensgevaarlijk. Met dat transport kan wel degelijk wat fout gaan. Daar kan ook een aanslag op gepleegd worden door terroristen. Wat Greenpeace heeft gedaan met dat transport, dat doen we jaren Wij voeren vreedzaam protest tegen kerntransporten. En dit was ook een vreedzaam protest met een ballon. Maar goed, als het dan in jullie ogen zo levensgevaarlijk is... en je gaat een gat graven onder een spoorlijn en je legt daar een ballon in... dan kun je er toch donder op zeggen dat, dat, dat jullie tegenstanders... daar op hun achterste benen van gaan staan. Dan moet je toch niet gek opkijken als er vervolgens maatregelen worden uh, genomen... of uh, worden aangekondigd door de politiek. Dat is dan toch wat je over jezelf afroept... Ja, alleen ze draaien de wereld op z'n kop. Het is niet Greenpeace die gevaarlijk is. Het is het kerntransport wat er gevaarlijk is. En ze kunnen wel het leven van Greenpeace onmogelijk gaan maken... en een heksenjacht op Greenpeace ontketenen. Ja. Maar daarmee gaat het gevaar van het kerntransport nog niet weg. Ja, Goed, zij denken anders over de gevaren van het kerntransport. Uh, maar ze zeggen, uh, een non-profit organisatie... Uh, afhankelijk van subsidie, giften, dona do donaties en fiscale voordelen... moet zich gewoon ook houden aan de wet. En zodra je de wet overtreedt, dan verlies je die voordelen. Daar hebben ze nu een motie over ingediend... Waarom zou u zich niet moeten houden aan de wet? Nou, om even heel duidelijk te zijn. Wij zijn geen criminele organisatie. En we vinden ook dat criminele organisaties geen belastingvoordeel moeten krijgen. Sterker nog, als je met vrouwenhandel of Al-Qaeda bent... dan moet je überhaupt niet bestaan. Mijn vraag was, maar, waarom ja, ja, houdt u zich niet aan de wet? Ik hou mij niet aan de wet, um, omdat... En laat ik een voorbeeld noemen van wat Greenpeace in, de, in het verleden heeft gedaan. Vroeger werd de kernafval gedumpt in zee. Greenpeace is toen met haar rubberbootjes eronder gaan varen. Ja. Heeft iets gedaan wat niet mocht. Want ja. die dumpers die hadden een vergunning om dat te doen. Ja. We hebben toen de wet overtreden. Ja. En ik denk iedereen die nu terugkijkt... die is blij dat Greenpeace dat gedaan heeft. En is blij dat nu het dumpen van kernafval verboden is. Ja. Dus inderdaad, soms breekt Greenpeace de wet. En dat doen wij om een groter kwaad te stoppen. Bijvoorbeeld het dumpen van kernafval. Ja, maar goed, dat is ook een kwestie van opvatting. En als iedereen met een andere opvatting de wet zou overtreden... dan wordt het natuurlijk een bende. Dus jullie, jullie claimen het morele gelijk. Nou, en ik denk dat in het geval van het dumpen van kernafval... we ook zeg maar uiteindelijk een meerderheid in deze samenleving hadden... die vond dat het dumpen van kernafval niet moest. Ja. Overigens is het niet zo dat we maar wat doen. Uh, Greenpeace is een hele... Gedegen organisatie die onderzoek doet. Die ja. overlegt met de politiek en met de kerncentrale. Ja. En als ze echt niet luisteren, dan gaan we op een gegeven moment actie voeren. Die overigens altijd ja. geweldloos en veilig is. Heel de... belangrijk voor Greenpeace. Goed, de politiek zegt een patent op de waarheid. Ik citeer, geef je nog niet het recht om de wet te overtreden. Nou ja, en dan verwijs ik weer terug naar het voorbeeld. Laat ik een ander voorbeeld noemen. Bijvoorbeeld Gandhi. Die heeft ook door burgerlijke ongehoorzaamheid en door zich geweldloos te verzetten... op een gegeven moment India bevrijdt van de Britse kolonialisten. Dat is de werkwijze die wij ook gebruiken. Op een gegeven moment komen wij, um, doen wij acties, doen wij vreedzame acties... omdat wij denken dat het de verkeerde kant op gaat in de politiek. En dan nog heel even terug naar wat er dus eigenlijk, nee, nee, heel even, wat ja. er eigenlijk gebeurt met de PVV en de VVD. Die willen een nieuwe kerncentrale bouwen, ja. waar ook Fukushima mee kan gebeuren. Die willen nog meer kernafval produceren. Die willen dat opslaan onder de grond in een gemeente in Nederland... maar ze weigeren Greenpeace of de Tweede Kamer... of wie dan ook te vertellen welke gemeente dat moet doen. En dat is ontoelaatbaar. Greenpeace. Ja, oké, okay, maar dit zijn, zijn campagneslogans en dit is uw standpunt verdedigen. Maar nou, mijn dus, vraag is, is waar, ja, nee, waarom het gaat? Ja, nou, nee, het gaat over het overtreden van de wet. En de politiek zegt, als je afhankelijk bent van belastinggeld en je overtreedt de wet, dan kun je fluiten naar je centen. Ja, maar dan nog heel even scherp. Maar misschien moet u Ik... in 2011 op een al hele andere manier actie gaan voeren. We leven niet meer in de jaren 70 en 80. Ja, daar heeft u helemaal gelijk in. En daarom uh, doen we bijvoorbeeld ook tegenwoordig online campagnes... waarmee we ook successen boeken. Maar heel even scherp, wij krijgen geen belastinggeld. we krijgen geen subsidie van de overheid. U krijgt fiscale voordelen. Nou, wat wij krijgen is dat mensen willen uh, hun spaarcenten geven aan Greenpeace... omdat ze ja. denken dat we iets goed doen. Ja. En dan vind ik het inderdaad terecht dat de overheid niet langskomt... en zegt de helft van die spaarcenten zijn van ons. Nee, maar de mensen die geld geven krijgen fiscale voordelen. U krijgt zelf ook fiscale voordelen. En u zegt de politiek, uh, daar gaan we een einde van maken... als u de wet blijft overtreden. Ja, en als ik... ik de wet overtreed, krijg ik ook een boete of ga ik, uh, ga ik het gevangen in? Nou, prima, maar dat, kijk, die, die mogelijkheden heeft de politiek nu al. Als zij vinden dat op een gegeven moment we te ver gaan met een, actief, met een actie... Ja. dan zou ik zeggen... Uh, sleep ons voor de rechter, en dan zullen we het voor de rechter uitknokken... en dan gaat het de rechter die moet bepalen of het mag of niet. Nog dus u één... daagt de politiek uit, maar goed, de politiek gaat daar niet over... dus het Openbaar Ministerie, justitie dus, om jullie strafrechtelijk te vervolgen... in dit soort voorbeelden. Uh, ja, ik zal nog één voorbeeld geven, dat is een paar jaar geleden gebeurd. Het ging ook over het transport van kernafval. Toen heeft de kerncentrale ons gedaagd voor de rechter en gezegd... we weten dat Greenpeace actie wil voeren, we willen dat de rechter ons, uh, hen een actieverbod oplegt. Ja. En de rechter heeft toen gezegd, nee... Maar jullie doen met kernafval en met kernenergie, is zo omstreden in deze maatschappij. Ja. Dat ik Grimpjes de ruimte geeft voor zijn recht op protest ja. om actie te voeren. Maar er is een verschil tussen recht op protest en het overtreden, doelbewust overtreden van de wet. En daar ja, maar, gaat het hier ja, over. Maar, nee, nee, nee. Maar dit is een cruciaal punt wat de rechter zei. Die zegt. Er zijn niet twee nee, conflicterende. Nee, nee, nee. nee, hele, hele, nee, nee niet ja, twee maar, conflicterende sorry. belangen. Ho, ho, ho. Ik stel u een vraag, ja. ik zou graag antwoord hebben op de vraag. Okay. Er is een verschil tussen, het, over, tussen het, het kenbaar maken van een standpunt: protest, demonstratie, en het doelbewust overtreden van de wet. Ja, helemaal. Daar heeft u helemaal gelijk in. En degene die erover gaat, volgens mij is de rechter, niet de politiek, niet Greenpeace, maar uiteindelijk de rechter. En het de is dus wel. politiek maakte de wet. Dat weet ik. Dat klopt. Maar op dit moment um, is het dus zo dat um, mensen kunnen een vergunning krijgen om kernafval te transporteren. En ja. Greenpeace heeft het recht om te protesteren en een recht om een mening te uiten. Als die twee belangen, als die twee rechten botsen... dan is het aan de rechter om die, die twee af te wegen. En we hebben dus ooit voor de rechter gestaan en toen ja. heeft de rechter gezegd... ik geef Greenpeace de ruimte om de wet te overtreden... Ja. en om de belangen van de kerncentrale te schaden... want hun recht op protest is belangrijker. Dus ja, soms vindt ook de rechter dat het recht op protest belangrijker is... dan het recht op een vergunning uitvoeren om kernafval rond te slepen. Ik blijf zeggen dat de rechter zich niet heeft uitgesproken... over het overtreden van de wet... Maar goed, u hebt uw punt duidelijk gemaakt. Joris Thijssen, campagnedirecteur van Greenpeace Nederland. Ik dank u zeer. Graag gedaan. Het dreigt wat. Er is economisch zwaar weer opkomst. En dat zorgt voor veel onrust. Vooral bij de gewone werknemer.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 Economisch zwaar weer, dames en heren, zorgt voor verlies van arbeidsplaatsen. Ontslag of de dreiging daarmee is voor veel mensen het ergste wat ze kan overkomen. En komt dan na woede, verzet en rouw van zelfacceptatie? In de serie Ik werk, dus ik besta, ontmoet Egbert Hermsen deze week ervaringsdeskundige, zoals dat heet. Vandaag geld inleveren om je baan te behouden. Het is de dag voor Prinsjesdag en in Den Haag wordt geprotesteerd... tegen de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet. Smiddags samen op het Malieveld, ochtends per Welkom. beroepsgroep. De werknemers uit de thuiszorg komen bijeen in een bioscoopzaal... in het centrum van Den Haag. De centrale vraag is wat te doen wanneer je je baan wel kunt behouden... maar alleen wanneer je een fors deel van je salaris inlevert. Zoiets is onaanvaardbaar. Daarvoor gaan de handen op elkaar. Maar wat dan? Stoppen met het werk waar je je ziel en zaligheid in legt? Ja, het is een roeping. Zegt Mies Mol, 59 en werkzaam in de thuiszorg. Sommigen zeggen wel eens, wat, doe je stom werk, huishouden? En dan zeg ik, oh ja, dat doe ik ook. Maar je bent zo uh, direct in contact met cliënten... En uh, er is zo'n sfeer van je, je bent daar gewoon thuis. Je wordt gewoon als, als, als een van de gezinsleden soms beschouwd. En je merkt ook als mensen achteruit gaan dat je heel makkelijk met, met, uh, met uh, de kinderen of, uh, of kleinkinderen die daar de zorg van hebben contact op kan nemen. Of met een huisarts omdat je daar gewoon zo vaak bent dat je eventueel kan ingrijpen. Genoeg werkvreugde dus, maar dat salaris, hoe zit het daar dan mee? 9,96 euro bruto per uur. En ik had eerst begin dit jaar 12,33 euro, dus kun je nagaan. Je moet gewoon een derde van je salaris inleveren. Maar dat betekent dat u voor hetzelfde werk gewoon steeds minder geld krijgt. Daar komt het concreet op neer. Ja, en als ik de plannen hoor, wordt het nog minder. We hebben al niks. Klaar voor de actie? Ja, zeker. We gaan nu uh, naar het Malieveld. Hè? Dus het is dus, uh, troepen verzamelen en lopen. Wim van der Horen, hoeveelste demonstratie is dit als vakbondsman? Nou, onontelbare, want we, de we demonstreren natuurlijk heel veel. Om, maar u zelf, uh, hoeveel, hoeveel jaar draait u al mee? 20, uh, vanaf 88, 20, 25 jaar. Als u kijkt naar uh, hoe werk gezien wordt... Ik sprak net iemand uit de thuiszorg die zei... Uh, dit werk is mijn ziel en zaligheid, daar ligt ja. mijn hart in... Ja. En ik merk dat de omstandigheden steeds zwaarder worden... de beloning steeds minder, maar ik blijf het doen. Zit, ziet u in al die twintig jaar vakbondswerk... dat mensen werk anders zijn gaan zien? Of is het altijd hetzelfde gebleven? Nee, het is dezelfde houding, dezelfde motivatie die ze hebben. Wat wij natuurlijk willen, is dat ze ook die houding wat loslaten... die loyale opstelling wat loslaten. Hoezo? Loslaten om... Om op te komen voor hun eigen rechten. Want je maar ziet... moeten mensen dan iets minder van hun werk houden? Nee, op dezelfde manier houden, maar zo af en toe als het nodig is. ook opstaan en zeggen: en nou ga ik voor mezelf. en niet eens een keer voor de cliënten, voor mijn werk. Want, ze, want werkgevers maken, en ook kabinet, die maken er gewoon misbruik van, hè, van deze loyale opstelling. Dus zoet vertrekt, we moeten. Ja, we gaan lopen. U moet aan, aan kop kloven, hè? Ze hoort dat, of niet? Ja. Liefde, die zijn de waar! Bert Kozijnse is organisatieadviseur, coach en auteur van boeken en artikelen... over omgang met ingrijpende gebeurtenissen in werksituaties. Zoals ontslag of dreiging daarmee. Ik realiseer me absoluut dat er situaties zijn waarin bedrijven moeten bezuinigen. Gewoon voor de continuïteit, omdat anders het risico is dat het hele bedrijf naar de knoppen gaat. Maar ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de laatste decennia er ook veel sprake is van wat dan in het technische jargon downsizing heet... die ten koste gaat van het welzijn van medewerkers. Zowel van de medewerkers die moeten vertrekken... ik denk trouwens ook dat het effect heeft op de medewerkers die blijven. Dus niet alleen denken aan nog meer winst... maar ook aan het, het belang, het levensgeluk, als ik het zo mag zeggen, van je werknemers? Dat denk ik wel. En ik denk uiteindelijk ook dat het levensgeluk van, van, van je werknemers ook weer bijdraagt aan het, uh, aan, de succes, aan het succes van een onderneming. En zelfs ook in echt de, de, de harde management tijdschriften, zoals het Harvard Business Review, staan regelmatig uh, artikelen echt van vooraanstaande uh, organisatiepsychologen die daar keer op keer op wijzen. He, dus beschouw je mensen niet als maar als handjes. Ik heb Ik heb niks gehoord. En Mies Mol uit de thuiszorg. Zou het een alternatief zijn om te zeggen: Nou, dan, dan stop ik met dit werk, want ik hou er zo weinig van over? Uh, ja, maar er zijn geen banen. Ik, ik, ik, ik sta met, uh, met een mes op mijn keel. Morgen in Ik werk dus ik besta, waar een deur dicht gaat, gaat er ook weer één open. Je kunt niet zeggen in zijn algemeenheid, van nou als, je, als je je baan kwijtraakt, begin dan meteen als ZZP. Er. Wat je wel kunt zeggen, het heft in ieder geval in eigen hand nemen. Ja, dat is morgen. Tot die tijd zijn vragen en opmerking. Gun, welkom op Goedemorgen Nederland.nl. Straks, laat mij uw stem horen en ik vertel wie u bent. Eerst nu het ochtendhumeur van Koos Postema. Herfstvakantie. Kinderen zijn weer uitgezwermd naar Bakkum of Toebai of het Park om de Hoek, of waar het maar leuk kan zijn. En als het regent, er zijn jeugdfilms te over. Staatsbosbeheer heeft in het Barendse Bos ook iets heel leuks bedacht. Een kabouterpad. Kleine kinderen krijgen allemaal een rode puntmuts op... en een rugzakje proviant. De route door het bos wordt gewezen door houten kabouters. Groot succes. Het pad werd een paar dagen geleden geopend door Tieneke de Nooi, een oma, zoals we weten, met een iets grotere puntmuts uiteraard. De foto's zijn zoals het hoort, vertederend... Het Legermuseum verzon ook iets voor de kinderen in de herfstvakantie. Sniper bootcamps. Kinderen vanaf acht jaar kunnen er een scherpschuttertraining volgen. Geschoten wordt er tijdens deze training met zogenaamde nerve guns... die piepschuime pijltjes afvuren. Het Legermuseum kwam op het idee omdat het een fototentoonstelling opende... over deze dodelijke militaire specialisten. Laten we zeggen, een tentoonstelling voor de papa's. En dan kan lief naar de piepschuime pijltjes. Kamerleden hebben inmiddels geprotesteerd. Vinden dit niet van museale en educatieve waarde. En zo is het maar net. En als die kamerleden zich dan toch met een museum bezighouden... zorgen dan voor geachte afgevaardigden dat het Tropenmuseum open blijft... en dat Legermuseum sluit. MUZIEK <middels> Koos Postema, morgen het ochtendtumeur van Henk Spaan. Het is zeven voor half elf. Het maakt niet uit wat je zegt, dames en heren, maar hoe je het zegt. Onze stem maakt dat we iemand sympathiek vinden of juist onaardig. Voormalig operazanger en stemcoach Elisabeth Ebbing legt in haar boek Ik hoor het aan je stem uit, hoe we onze stem beter kunnen gebruiken. Mevrouw Ebbing, goedemorgen. Goedemorgen. Toen u hier net binnenkwam, toen zei u, ik hoor het al aan je stem. Wat bedoelde <laughs> u daarmee? Nee, ik zei: ik heb goed naar je stem geluisterd. Dat is waar. En wat hoorde u toen? Um, ik hoor vooral veel laagte. Ja. Je bent, ik zeg, oh ja, u zegt u, pardon. U bent laag. Nou, zeg maar je hoor. Mag ik dat dan ook? Enzovoort. Ja. je hebt veel laagte. En daardoor, ja, laagte is een machtsding. En daardoor ben je eigenlijk toch machtiger... dan bijna alle gasten die je tot nu toe hebt gehad vandaag. Oké, goed. Ja. Ik er waren, ik weet niet of, of je dat leuk vindt om te horen... Er waren twee, um, twee zachte Ja. En uh, zachte geest heeft toch altijd vaak wat hees. Ja. En door die heesheid komen mensen niet naar beneden. Ja. En uh, zonder laagte, als jij dan lager bent... Ja. Zoals nu. Ja. Oh, oh. <laughs> Oh, diep. Dan, uh, uh, zodra je daaronder duikt, dan um, ben jij toch degene met de meeste uh, know-how, zeg maar. Kun je, als je naar de stem luistert van mensen... kun je dan een inschatting maken van het karakter dat iemand heeft? Nou, dat zou ik niet willen zeggen, omdat je wilt... Uh, een karakter, dat is iets wat altijd blijft, zeg maar... En hoe je je stem gebruikt, dat ligt heel erg aan wie je tegenover je hebt... en vooral aan wat je wilt bereiken. Ja, zullen we er eens een paar voorbeelden uit de praktijk bij halen. Erwin Krol, beschreven in het boek. Overigens uh, met een uh, witte cover met daarop een grote mond die open staat, zal ik maar zeggen. Zodat je bijna de stembanden kunt zien daar in de verte. <laughs> uh, uh, vinden mensen sympathiek? Hè? De weerman, uh, hij klinkt zo. Goedendag, het is winter in Nederland. Daar vertel ik u straks aan het eind natuurlijk alles van. En ja, wat kan ik daar nog meer vertel van vertellen? Naar het zuiden is het uiteraard wat warmer, maar ja... 10 graden aan de Spaanse costa's. Dat, is, dat houdt niet over natuurlijk, zegt Erwin Krol. Ja, ja Erwin Krol die, die doet ongeveer alles wat hij kan. En dat vind ik ontzettend feestelijk. Het is leuk wat ja. hij doet. Hij, hij, doet uh, hij gaat heel zachtjes naar beneden en hij gaat heel laag. En hij lacht even. Dus er is enorm veel kleur en afwisseling. Dat ja. is een feestje. Hij gebruikt zijn, uh, zijn hele bereik, zal ik ja. maar zeggen. Ja. Dan uh, Agnes Jongerius, de voorzitter van de FNV. We zitten op zo'n ongelooflijk klein stukje aarde. Het is druk hier. We moeten het een beetje fatsoenlijk regelen met elkaar. We moeten eerlijk delen en we moeten niet zeggen... degene die als laatste gaan piepen, die grijpen we als eerste. Dat vind ik dus geniepig en geniepig beleid. Ja. Agnes Logerius trekt haar kaak naar achteren en haar kaak zit flink op elkaar. En daarmee heeft ze, uh, uh, ja, is een beetje een kale stem. Er valt wat van warmte af en het, het, geeft het is het gevoel, een, vakbondsvrouw. een vakbondsvrouw. Ze moet een vuist ja, maken met die stem. Ze moet een vuist maken, maar ze klinkt alsof uh, Agnes moet alles alleen doen. Ze moet enorm knokken om het allemaal voor elkaar te krijgen. Dat is ook zo. En ze um, mist zonder warmte engagement. En dat is een groot probleem vind ik, voor haar. Ja. Ik denk daarom dat ze alles alleen moet doen, Of dan zien we het gevoel uitstraalt. Dus jij, ik ga ook maar Hoor, ja, hoort aan haar stem uh, dat ze in een, um, nou ja, strijd op leven en dood, want dat is het nu, verwikkeld is. Ik denk wel dat dat een belangrijk ding in haar leven is, ja. Maar dat moet je natuurlijk aan haar vragen, maar dat straalt ze uit, laat ik het zo zeggen. Goed, dan het liberale feestnummer uit het verleden. Annemarie Jortsma, hier komt ze. Uh, het is me groot genoeg om deze zaal zo bomvol uh, te zien. Uh, wederom... Uh... Is het congres uh, boven de 3000 deelnemers geëindigd? Dus fantastisch dat u allemaal hier bent. Ja, ze is tegenwoordig burgemeester van Almere, ja, maar voormalig de, vice premier. Voormalig, nee, en, ja. dat zou ik ook zeggen. Ze is uh, luid en daardoor machtig. Dat is ook iets. Je hoort aan die stem dat hij flink doorklinkt, moeiteloos. En dat is ook macht, zonder moeite spreken. Um, en dan heeft ze aan het eind. Komt er zo'n klein wipje omhoog. En dat heeft iets uitdagends. En daarmee straalt ze uit, ik zit hier lekker. En dat is, uh, dat is, uh, dat brengt haar veel, denk ik. Ja, maar goed, het is ook iemand met een verleden van op de tafel springen, een lied zingen, uh, gezelligheid. Uh, maar ook wel, het moet zoals ik het wil. Ja, ja nou, dat klinkt door in die stem. Ja, wat, wat, wat zijn dan de lessen uit het boek? Dus als mensen het kopen, en die zijn afhankelijk van hun stem... Uh, en dat geldt natuurlijk niet alleen maar voor presentatoren, zangers uh, en dat soort mensen. Maar ook mensen die in het openbaar moeten spreken of mensen die iets moeten verkopen. Huh? Ja. Wat, zijn, wat, wat kunnen mensen leren uit het boek? Uh, ik denk dat je eruit kan leren dat je uh, veel meer gebruik kunt maken van je stem dan je eigenlijk doet. Ik denk dat iedereen een veel grotere bandbreedte heeft. He, dat weet je al, als je, als, je, als je praat tegen de poos, praat bijna iedereen heel anders dan als hij wat zegt tegen de hond. Snap je? Dus iedereen heeft heel verschillende stemmen. Ja. En mensen denken dan, nou zo ben ik, zo is mijn stem. Of zo is mijn karakter. En daarmee uh, uh, uh, stopt de mogelijkheid om contact te maken. Ja. Maar goed, je hebt het natuurlijk niet altijd evenzeer onder controle. Wel als je geoefend bent, als het goed is. Maar er zijn ook mensen die zijn soms nerveus. Dan zitten ze meestal in een wat hogere registers. Ja. Uh, je hebt uh, mensen die gaan knijpen met hun stem. Ja. Uh, of als ze uh, hun uh, verhaal kracht bij willen zetten, dat eigenlijk op de verkeerde manier doen. Namelijk ja. druk op de stembanden in plaats van uit je middenriff. Heb ik nou, dat weet ik allemaal precies. Ja, ja. ja, ja. echt, de vakman. Uh, hartelijk dank. Ja. <laughs> en wij lachen even samen. <laughs> ja. Maar. Um, is het te leren? Want natuurlijk. Het, het, is, het is natuurlijk niet alleen maar het gebruik van de stem, maar het is ook je eigen emoties. Ja, maar ik denk dat een van de, een van de belangrijke dingen die, uh, waar ik achter kwam, is dat het niet zozeer gaat over expressie. Waar iedereen dan mee bezig is: van wat doe ik, wat draag ik over. Maar vooral, wat doet het bij jullie? En dat het dus gaat om aantrekkingskracht. Dat hoe krijg jij iemand bij je? Ja. Dat is het. Ja. Het gaat niet om hoe kom jij over? Nee, het gaat om hoe. Hoe ho nodig ik jou uit? Ja. En dat kun je op allerlei manieren doen. Ja. En ik wil nog even zeggen... in sommige situaties is dat wel geknepen en gespannen... want dat vinden sommige mensen fijn. Snap je? En dan moet dat. En bij sommige mensen juist niet. En dan heb je die diepte en die laagte nodig. Heb je ook naar Jan van der Putten geluisterd? Naar zijn stemgeluid? Die komt net binnen. namelijk, namelijk Goedemorgen. Een... Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, nee. Nee, het spijt nou, me zeer. Ik, ik... Wat jammer nou. Ja, nou ja. Maar zeg even wat. Zeg, even wat, dan zeg even wat. Hallo, goedemorgen. Dit is Jan van de Putten. Ik ben Jan van de Putten. Volgens Prem heeft hij een tropisch nou, stemgeluid. tropisch stemgeluid. Eerlijk nou. waar? Ja. <laughs> ik vind dat, eigenlijk dat Prem dat verdient, dat, uh, dat uh, label. Goed. Maar, ja. Die horen we zo meteen. Het is allemaal ja. te lezen in het boek. Ik hoor het aan je stem. En ik moet erbij zeggen: vanavond, en vannacht eigenlijk, zit je in Casa Luna. Ben je hier weer morgennacht. terug? In, of morgen? In in, in in dezezelfde studio. Ja. Vermoedelijk. Vrijdagnacht, dames en heren. Vrijdagnacht. Luisteren dus ja. naar Casaluna voor het nog uitgebreidere verhaal. Ik dank je zeer voor je komst. Graag Einde van deze uitzending, want het is half elf, dames en heren. En meer informatie vindt u op cairo.nl. En voor het echte tropische stemgeluid, dus nu naar Prem. Nou Sven, ik vind echt dat Jan een mooi tropisch stem Ik vind mijn stem soms te opgewonden en te fel en niet warm en kalm. En dat heeft Jan altijd. Maar waar we erg heel leuk over gaan praten Sven, is de economie van Nederland in 2030. Want een van de krachten van ons land is dat we vooruit kijken, vooruit denken. En de beste universiteit misschien wel van Nederland. Alleen maar omdat Prima Rekijsjoen en zijn dochter Nalini daar gestudeerd hebben. Dat is de Vrije Universiteit. Die hebben vanmiddag een congres, maar de luisteraars van Radio 1 krijgen van ons gratis een inkijk in het proces met natuurlijk de grote ziener, Wim Boonstra, die een prachtige roze das aan heeft. Uh, Ajit Bakas en hij zijn aan het concurreren wie de mooiste homo das kan hebben. Maar dat gaan we allemaal horen, luisteraars, nadat het tropisch stemgeluid van Jan van de Putten u het laatste nieuws heeft gegeven. Radio 1, het NOS-journaal. In het Zuidoosten van Turkije hebben Koerdische opstandelingen... zeker 26 militairen en politiemensen gedood. Het gebied grenst aan het noorden van Irak. Turkije is Irak onmiddellijk binnengevallen. In verband met de oplopende spanning hebben premier Erdogan... en leden van zijn kabinet hun afspraken afgezegd. Rusland heeft met zeven voormalige Sovjet-staten afspraken gemaakt over een vrijhandelszone. Daardoor komen import- en exportbelastingen te vervallen. Onder de zeven landen is Oekraïne, dat eerder juist toenadering zocht tot de Europese Unie. De Stichting Verantwoord Alcoholgebruik Stiva vindt het buitengewoon onverstandig dat benzinepompen weer alcohol gaan verkopen. De verkoop is verboden, maar pomphouders willen een proefproces uitlokken. Stiva wijst erop dat het aantal bestuurders met te veel drank op de afgelopen jaren is gedaald. En in Griekenland wordt vandaag en morgen weer geprotesteerd tegen de bezuinigingen. Het openbaar vervoer ligt 48 uur stil en ook winkels en bedrijven zijn dicht. En Er is ook de komende uren geen vliegverkeer van en naar Griekenland. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staan twee files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen knooppunt Eemnes en Eembrugge, 4 kilometer... en 2 kilometer tussen afrit Bunschoten en knooppunt Hoevelaken. De andere kant op op de A1 richting Amsterdam staat bij afrit Bunschoten... 3 kilometer file door een kapotte vrachtwagen en daar zijn twee rijstroken dicht. A28 Utrecht richting Amersfoort, 3 kilometer tussen knooppunt Rijnsweert en afrit den Dolder... De N62, gent Borselen is tussen Borsele en de aansluiting met de A58... nog steeds in beide richtingen dicht door een ongeluk. Dit is Radio 1, NTR. Remtime. Radakation. Schuldencrisis, eurocrisis, laag producentenvertrouwen, nog lager consumentenvertrouwen, weinig economische groei en heel veel bezuinigingen. Het lijkt alsof het heel slecht gaat met Nederland. Maar luisteraars, economie is niet iets alleen van de korte termijn. Het is niet van de salarisstrook van deze maand of de ortenportefeuille van kwartaal 3 of de cijfers van dit jaar. Slimme mensen kijken ook vooruit. Vijf jaar verder, tien jaar verder en achttien jaar verder. Hoe ziet onze economie eruit in 2030? Bestaan er nog banken die te groot zijn om om te vallen? Hoe ziet de arbeidsmarkt eruit en hoe staat het met onze welvaart? Luisteraars, het is geen koffiedik kijken. Veel kan je voorspellen. Hoe? Door gewoon naar het verleden en heden te kijken. Dat doen ze vanmiddag in een heuse conferentie op de Vrije Universiteit in Amsterdam. Maar voor u die er niet bij kan zijn, een voorproefje bij Primetime. Weet u wat? Doet u met me mee. Bel me, mail me of tweet me uw economische voorspelling voor 2030. En uw motivatie, want dat is belangrijk. En wie weet heeft u wel een invalshoek die geen van de sprekers vanmiddag hier heeft. 0800-1121, primtimeapenstaartntr.nl en hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. Wim Boonstra, u bent de hele grote bobo bij de Rabobank Nederland. U bent coördinator postgraduate opleiding en tot financial professor in, professional in banking hier aan de Vrije Universiteit. Maar wat voor mij belangrijker is, in 1991 was u een broekie. Ja. En waar ging u toen werken? Ja, toen ging ik bij de Rabobank werken. Uh, wacht even, hebben we de juiste microfoon? Ja. Oké, okay, uh, u ging in 1991 bij. Wat had u gestudeerd? Nou, ja, ik heb economie gestudeerd. Ik, ik had toen ook al bij de AmroBank gewerkt als uh, onderzoeker. Ik ben een jaar belegger geweest, maar dat vond ik een beetje saai. En toen ben ik wat anders gaan doen, ben met de Rabobank terechtgekomen. Oké, okay, en hoe oud was u in 1991? In 1991 was ik uh, brrr, 33. Oké, okay, en had u toen kunnen voorspellen dat de economie er nu uit zal zien zoals het er nu uitziet? Nou, niet in detail. Uh, kijk, met lange termijn voorspellingen. Uh, weet je dat uh, over 20 jaar uh, de producten zijn die we nu niet kennen... Uh, gebaseerd op technologieën die nu nog uitgevonden moeten worden... of die nu in een heel prinsapril aanwezig zijn. Dus, dus in detail voorspellen hoe de wereld er over 20 jaar uitziet, dat kan natuurlijk niet. Uh, je weet wel wat belangrijke factoren zijn... om te zorgen dat een land succesvol is op lange termijn. Mm -hmm. En dat is boven alles uh, onderwijs. Onderwijs, onderwijs, goed wetenschappelijk onderzoek... en veel ruimte voor initiatief. Dat is eigenlijk het enige wat je kunt doen. En verder is het voor een deel toch een toevalsproces. Oké, okay, uw bank, de Rabobank, heeft een boekje uitgegeven... met vier vergezichten in 2030. Uh, en dan kijk ik naar Joanneke Lootsma van VU Connected. Waarom hebt u vanmiddag dit congres hier? We hebben dit congres uh, als een serie gepland. Het is een van de... Vier. en het is nodig om 2030 als perspectiefpunt te nemen. We willen graag weten waar zouden we willen staan in 2030 en dan terugredeneren te van wat kunnen we nu doen om daar uit te komen. Maar een perspectief is wel belangrijk, want daar wil je naar richten. En dit programma is dus bedoeld om vele mensen te vergaren. View Connected is een netwerk van mensen rond maatschappelijke thema's. En 2030-series is echt bedoeld om die mensen bij elkaar te brengen... en hun meningen, hun visies bij elkaar te rapen... en de discussie te starten van hoe gaan we onszelf organiseren... en hoe gaan we het inrichten. En hoe kan, kunnen wij als netwerk van mensen met kennis en kunde hier aan de VU... maar ook daarbuiten met maatschappelijke organisaties daar vorm aan geven? Oké, okay, luisteraars. Vandaag gaan we het volgende doen. Ik ga een Prim Connecten doen. Uh, uh, u, mijn luisteraars, heeft heel veel kennis, heel veel inzichten. U werkt in verschillende geledingen. Alleen de economie. Dus ik hoef geen vergezicht dat we bezig zijn met Bruin Vijf. Ik hoef ook geen vergezicht dat Prim lang van de radio weggetrapt is. Maar nee, echt economische vooruitzichten van... hoe denkt u vanuit uw eigen expertise dat Nederland er over 19 jaar uit zal zien. Wat denkt u dat we zullen doen met arbeidsmarkt en dergelijke? En dan hebben we... Meneer Boonstra, u bent een professor, hè? Nee hoor, ik geef gewoon les. De, de, dus u bent wel, nog, ook gepromoveerd? U ook gepromoveerd, Dus ja. u bent dokter Boonstra. <laughs> nou, oké, okay, dan hebben we dokter Boonstra, die, met, met wie we gaan reflecteren. U mag bellen, 0800 1121, Apenstart mtr.nl en hashtag Primtime Radio 1. Een van mijn politieke helden draaide altijd dit liedje om ons te herinneren aan de toekomst. Wim Boonstra voorspelt dat weg geen enkele hit meer zal krijgen. <laughs> dat was volgens hem de laatste. En dit was het levenliedje van Bill Clinton. Ja. Don't stop thinking about tomorrow. Um, laten we beginnen met de arbeidsmarkt, Wim Boonstra. Wat kan je, wat, wat kan je zien als je in een glazen bal kijkt in 2030 met die arbeidsmarkt? Nou ja, kijk, heel veel hangt af van de keuzes die we nu maken. Kijk, een trend die we zeker weten is dat we vergrijzen. He, dus dat de verhouding tussen uh, mensen in de werkbare leeftijd, de werkzame leeftijd en de uh, gepensioneerden uh, structureel gaat verschuiven. Dat betekent dus dat je met minder mensen. Uh, moet proberen de welvaart overeind te houden. Mm. Dus moet je productiever werken, meer gebruik maken van slimme techniek. En je hebt al, je of, hebt al van die balansen ja, waarin staat... Ja, nee. Nee, maar of voor de, meer immigratie. Ja, nee, maar mm. voordat we dan komen... Je, je, je kan nu al voorspellen dat in 2030... Uh, 22% van de Nederlanders 65 plus zal zijn in Duitsland. Dus de hogere percentage. Ja. Dus dat is iets wat we al weten. Dat weten we, ja. Dus erbij, we weten dat mensen niet ineens veel meer kindertjes gaan maken. Nee, en, en zelfs al zouden ze dat doen... Uh, dan zijn die in 2019... 30 nog niet productief. He, dus dan wordt de vergroening wel groter. Maar tegen die tijd dat die op de arbeidsmarkt zijn... ben je pas in 2040 of zo. He, dus dus dat, zo snel gaat dat niet. Uh, ja, want als ten, we nu massaal tweede, kindertjes maken... zijn ze dan 19 en dan zegt u... Dan gaan ze eerst nog studeren. En, ja. uh, op, he, dus, dus in 2030... Uh, is die arbeidsmarkt gewoon anders dan die nu is. Um, hebben we dan weer een tekort aan arbeidskrachten? Dan zouden we een tekort aan arbeidskrachten kunnen krijgen. Zeker als we, en, en dat zijn dus van die besluiten die we nu nemen... die een enorme lange termijn impact kunnen hebben. Van zet je de grenzen open voor, uh, voor mensen om hier te komen werken, te leven. He, dan, dan kan de demografie veranderen. Of doe je dat niet. He, dus dat, dat zijn politieke besluiten met een enorme lange termijn impact. Maar meneer Boonstra, dat wil zeggen dat... De korte termijn, hè? want we willen de massa-emigratie en de tsunami van mensen stoppen. We willen Bulgarije en Roemenië buiten de deur houden. Maar dat betekent dat wat nu populair is, dus op lange termijn funest kan zijn. Dat kan er op lange termijn toe leiden dat we een tekort aan arbeid hebben in bepaalde sectoren. Zo simpel is het. Maar weet, we, weet men dan dat, dat niet in Den Haag? Nou, dat zou men moeten kunnen weten, want er is genoeg over geschreven. Kijk, en een tweede trend, en, en dat is ook een hele boeiende... je mag verwachten dat de levensverwachting de komende jaren gewoon verder zal stijgen. Ja. He, ik hoorde van de, vorige week al iemand zeggen... die zeggen van, nou, we, ze, de, de, mensen kunnen wel duizend jaar worden, ja. daar moet je niet aan denken... want dan, dan kun je dus niet meer in, in vrijheid op de wereld leven. Dat zou heel raar zijn. Maar dat de levensverwachting gaat stijgen door medische doorbraken... He, dus, dus de mensen die nu met pensioen gaan, dat die wel eens veel langer pensioen zouden kunnen hebben... Dan, dan we nu denken dat ze nodig zouden hebben. Nou ja, dat zet hele discussies over de arbeidsmarkt... over de houdbaarheid van pensioenstelsel... Uh, de manier waarop we daarmee omgaan, over langer doorwerken... komt allemaal een compleet ander daglicht te staan. En wat dat betreft zult het in 2030 wezenlijk anders uitzien dan nu. En Johanne, hoe oud ben je nu? Ik ben 49. Ja, ik ben ook 49. Vroeger vond ik dat hartstikke oud. Je is, is piep... ook oud. <laughs> ja. Nee, uh, dat is piepjong. Nee, ja. als, nee, tegenwoordig wordt wel gezegd 50, dat is al de oudere. Ja, maar dan betekent dat dus in 2030... hoe oud ben ik dan? Even kijken, snel rekenen. 62, oh, ik weet het helemaal niet. 90 of zoiets. Hoe oud ben ik in 2030? Over 19 jaar? Sorry, dan ben ik... 49 plus 19 is 68. 68. 68, je 68 je dan je denk ik dat ik al hartstikke dood ben. Nee, dan beginnen wij pas, denk ik. Ja. En wel. dus dan denk je dat je nog zal werken? Ik denk dat ik wel zal werken. En ik vraag me af wat voor kennis er dan... nodig is, want als je ziet wat er nu allemaal... al gratis toegankelijk is op internet... en denk ik van, waar moet ik me nou nog... in het specialiseren om iets toe te voegen aan wat er al op internet uh, aanwezig is. En, en Google weet al zoveel van mij. Facebook weet ook al zoveel van mij. Wat kan ik dan nog bieden aan, aan kennis? Wat is er dan nodig in 2030? We hebben ons die aan die economie. Die wordt, zeg maar, de uh, uh, economie krijgt zware klappen. Want informatie is nu bijna overal gratis via, vanwege internet. Hoe zal dat in 2030 zijn? Nou, niet anders dan nu. Maar ik denk dat het probleem wat we nu al hebben... dat er eigenlijk ook te veel informatie ja. kan zijn. En dan kom je toch weer... Eh, wat vroeger kranten deden. Er was ook veel informatie in kranten. Die bundelden dat. Eh, ordenden dat. Gaven daar een visie bij. Een bepaalde inkleuring soms. En de lezer was blij en gelukkig. Ja... Nu haalt de lezer het heel veel van het internet, maar heel veel van die informatie uh, stelt natuurlijk niks voor. Ja, en heel veel hè. dus Wim ja, ja, ja, Boonstra ja. zegt nu in de uitzending... Uh, um, emigratie is nodig om dit land te redden. Vervolgens kopiëren al die sites. dus dan lees je hetzelfde bericht van dezelfde bron... wel op honderd verschillende plekken. Maar het blijft maar één informatiebron. Nou, maar dan zegt iemand anders dat het grote kolder is. En dat gaat ook rondzingen. En dan eh, moet ja, iemand die zich daar een mening op wil moet kijken van oké, okay, en waar is dat erop gebaseerd? En een heel mooi voorbeeld vind ik bijvoorbeeld... dat op een gegeven moment ze gaan rondzingen... dat, dat alle Grieken met 53 met pensioen gingen. Ja. Is dus gewoon niet waar. He, maar eh, de meeste mensen denken nog steeds dat het zo is. In Griekenland gaan, gaan met name Griekse mannen... gemiddeld met exact dezelfde leeftijd met pensioen als in Nederland... Ja. He? Maar de perceptie is dat de Grieken hartstikke lui zijn... en heel vroeg met pensioen gaan. Nee, dat is gewoon niet waar. Maar de perceptie zet zich. Dat wordt duizend keer rondgezongen via, via internet. En eh, nou ja, scheidt het kafte maar eens van het koren. Dus ik denk dat, dat er altijd een markt zal zijn... voor, voor mensen die informatie interpreteren, uitleggen, verifiëren... Eh, en dat op een goede manier doen. En, en dat, dat zijn dan toch wel de mensen die komen bovendrijven. Goede wetenschappers, eh, op Ja, geval. Hoe geef je anderwijs... een van mijn ruzie die ik heb met mijn kinderen... is dat ze altijd googlen en ik zeg pak een boek... Want je moet niet kijken naar het antwoord, je moet naar oorzaak en gevolg. Dat is immers wetenschap en het wordt allemaal sneller. En kan ik voorspellen dat in 2030 de mensheid eigenlijk dommer is geworden terwijl ze meer informatie hebben? Nou, dat vind ik een hele bouw. Door. Ik heb niet het idee dat de, mensheid, dat de mensheid dommer wordt. Ik denk wel dat uh, mensen vergeten en dan merk je wel eens dat, dat lessen uit het verleden uh, ja, goed, die, die zakken naar de achtergrond en die moeten af en toe weer opnieuw worden geleerd. Ja, dat merk je bijvoorbeeld bij de hele discussie over massa-immigratie. Het waar ze de voorlopers van het CDA en de VVD... die goedkope arbeidskrachten uit Turkije en Marokko hier wilden halen... om die mensen lekker uit te buiten. En vervolgens kreeg de van de schuld van de massa-immigratie... terwijl die tegen de instroom van arbeiders in Turkije en Marokko waren. En die perceptie die is ingeramd in het collectieve geheugen. Ja, ik denk dat het iets genuanceerder heeft gelegen. Genuanceerd. Nauwirde mond vanuit me bedienen. Dat bied, weet ik. Ja. Ja. ja. Nee, maar, maar die perceptie, dus je kreeg foto percepties. Nou, meneer Wega, goedemorgen. Goedemorgen, meneer. Zeg het ik, maar. Euh, ik ik euh, wil even opmerken dat uh, als je over zo'n langere termijn gaat kijken, maar een economie doen moet blijven groeien. Van uh, waar houdt het een keer op? Want je kan wel... Uh, misschien moeten we naar een ander systeem. Omdat uh, alles nu gebaseerd is op groei. En op een gegeven moment... Uh, je kan wel zeggen van ja, de, het is nooit op. Maar dat is niet, natuurlijk niet waar. Op een gegeven moment is het op, is de rechter eruit. Wat voor werk doet mee. u, meneer Wega? Ik ben uh, eigenaar van een geluidsinstallatie uh, verhuurbedrijf. Oké, okay, hoe oud bent u? Ik ben 59. Oké, okay, kunt u zich de discussie in de jaren 60, 70 van de Club van Roemen nog herinneren? Ja, zeker. Maar, uh, dat heb ik uh, op de voeten gevolgd. En uh, ja, eigenlijk is uh, daarmee uh, al uh, een uh, voorspelling neergezet... van dat er een veranderende uh, samenleving uh, moet, moet komen met uh, eerlijke verdeling. En uh, ja, nu lijkt het alsof er steeds meer graaiers komen... met steeds veel mensen die verdienen aan wat een ander mens presteert... Als, als je kijkt naar een aantal mensen van... Maar de, wat, de, wat is uw voorspelling, laatst, voorspelling of uw vraag? U mag kiezen voorspelling of vraag. Mijn, mijn, mijn, mijn, mijn voorspelling is van dat... Uh, dat uh, je, kijkt, je zei net al, van je moet kijken naar het verleden en naar het heden. En daar kan je de toekomst op baseren. Dat uh, de maatschappij dus steeds harder wordt. Dat er steeds meer wordt van... Uh, ook vanuit overheid uh, ingegeven. Uh, ik kom hier op de eerste plaats. Uh, solidariteit okay. is verspilling. Duidelijk. En ik denk dat een veel hardere maatschappij... Eh, Zijn doorgaan, zo... Goeie doorgaan, vraag. Meer mensen. Ja. Zijn we solidairder, Wim Boonstra, in 2030? Of krijgt het ankel Saksische kapitalisme... Uh, uh, ons Noord-Europese solidariteitsstelsel omver? Ja, dat hangt er vanaf wat we willen. <laughs> ja, nee, zo, zo lijkt een beetje een flauw antwoord. Maar uh, je krijgt natuurlijk een, een parlement en een regering waar je voor stemt. En uh, dus, welke keuzes maken we daarin? Uh, ik ben het wel met uh, mijn met, met weigen eens van de manier waarop wij groeien... Uh, is natuurlijk niet houdbaar. Zeker niet als, als andere landen naar ons welvaartsniveau gaan groeien... en dat met dezelfde energieintensiteit doen. Ja, dan, dan raakt die planeet op. He, dus, dus je zou best aan heel innovatieve dingen kunnen denken... van al die schone technieken die we hier nu zitten te ontwikkelen... geef ze maar cadeau aan de derde wereld. Maar meneer Bootstra, eh. als je kijkt... ik had laatst iemand van Wageningen in de bus... die vertelde dat we al steeds... dat de, de, de, de, de, de, de gewassen hier ontwikkeld zijn in India... bijvoorbeeld heel erg productief hebben gemaakt. Dus ik ben niet nee. zo'n doemdenker. Ik denk dat innovatie heel veel oplost. Ik, ik, ben, ik ben zeker geen doemdenker. Sterker nog, ik ben een rasoptimist. En dat is me goed ook in deze tijd. Uh, maar... Uh, er zit wel een probleem. Kijk, een van de dingen is: waarom zou je groei altijd in meer uh, materiële consumptie moeten vertalen? Je kunt dat ook... kapitalisme appelleert aan de menselijke gierigheid. Nou ja, in, in Nederland hebben we het heel slim gedaan. We hebben onze werkweken sinds de jaren zeventig enorm verkort. Ja. Ook ja. dat is economische groei, maar je vindt het in de statistieken niet terug. Dus al die mensen die te veel somberen, wacht even, hoe oud ben je? 22. Hoe heet je? Betty. Oké, okay, wat doe je over 19 jaar? Um, ik denk dat ik dan uit, uh, afgestudeerd ben en uh, een goed baan heb en uh, heel veel belasting aan het betalen ben. En hoeveel uur per week werk je dan? Fulltime. 40 is, is dat of zo? Ja, oh, denk ik weet ik niet eens wat fulltime is. <laughs> 40 denk ik. En wat ja. studeer je nu? Um, farmaceutische wetenschappen. Oké, okay, ja, voor, voor medicijnen is er altijd werk, want je kan altijd nog ecstasy gaan produceren als er, als er geen baan is. Hè? Ja, inderdaad. Nee, maar, maar zijn dat ook, uh, Wim Boonstraat, dankjewel. Wel, wat zijn de banen voor de toekomst? Veel minder advocatuur, accountants, veel meer fantasie en beta-vakken? Nou ja, kijk dat, dat laat ze zeker. Uh, gezondheidszorg groeit sowieso erg hard. Ja. En met vergrijzing neemt de vraag naar, uh, naar zorg natuurlijk enorm toe. En ook naar medicatie. Aan de andere kant hoop je natuurlijk, bijvoorbeeld op het gebied van diabetes... dat er gewoon ja. wetenschappelijke doorbraken komen die de ziekte gewoon genezen. Daar wordt ook aan gewerkt. Dus gezondheidszorg blijft de groeimarkt? Gezondheidszorg blijft de groeimarkt. Want mensen worden oud en op het laatst worden ze toch ziek en op het laatst gaan ze dood. En ja, er zal dus altijd een, een, een markt en een groeiende markt zijn... voor zorg, verzorging en, en medicatie. Oké, okay, meneer Wege, hartstikke bedankt voor het bellen. Menno, goedemorgen. Goedemorgen. Goeiemorgen. Zeg het maar. Eh... De uh, economische crisis is een voorwee van de eindtijd. Die begint in 2020. En in 2030 dan uh, ben je dus al tien jaar in grote verdrukking. En dan is de wereld in grote problemen. En waar baseer je dat op, Benno? Dat baseer ik op uh, de Bijbel. Op de, op de profetieën die daarin staan. En uh, de economische uh, crisis... Die staat genoemd in Openbaring hoofdstuk 6. Ja, die heb ik ook gelezen. Joanneke, ik, ik, uh, Menno, je, derde, vergeet, Menno, je vergeet even. dat ik heb gestudeerd aan de Gereformeerde Vrije Universiteit. Oh, okay. Gelukkige vraag voor Joanneke. Joanneke, de Bijbel wordt er altijd bij gehaald om de toekomst te voorspellen. Eigenlijk is de Bijbel een slechte toekomstvoorspeller. Hè? Ik denk dat de Bijbel een heleboel dingen wel kan. Maar toekomstvoorspellen is misschien uh, niet, niet het allergrootste probleem. ...punt van de Bijbel. Je moet heel voorzichtig Jij zijn. Ja, je moet heel voorzichtig Frank, dus, zijn. Ja, Luisteraar, ze de sprak de al de altijd zo vrij. Nou, laat me het zo zeggen. Wim Moosra, ik... Uh, uh de, de Bijbel, mensen beroepen zich altijd erop. Hè? De Apocalypse die komt en als je het goed interpreteert... dan is 666 het teken van de duivel en is de duivel. Met Vicarius veel ideeën op zijn meter geschreven. Je hebt al dat soort openbaringen. Hebben we überhaupt wat in het verleden gehad aan die Bijbel... als het gaat om toekomstvoorspellingen? Nee, want op basis van openbaring had je in de jaren 30... het einde der tijden ook al kunnen voorspellen. In 1975 konden we dat weer... En nu doen we dat weer. Eh, het, het is een crisis, het is een stevige crisis, maar hij past in het patroon van, van de afgelopen paar honderd jaren. En die paar honderd jaar zijn we met z'n allen een heel stuk rijker geworden per saldo. Okay, ik heb een heleboel tweets en mails, laat me die doen. Uh, Marcel Kruiter die zegt over 20 jaar is ontwikkelingswerk, echt ontwikkelingswerk, in plaats van geld naar Afrika brengen. Uh, Afrika, ik had een hoogleraar in de bus die zei Afrika is het continent van de toekomst. Nou, in ieder geval is het opwaarts potentieel heel groot. He, laten we daarmee beginnen. Leg dat uit, opwaarts potentieel? Nou ja, er, er, er is heel veel ruimte voor verbetering. He, laat, laat ik het zo zeggen. Uh, maar we, we zijn ons bank uh, een aantal jaren geleden begonnen in Afrika. We hebben in Tanzania een, een overheidsbank uh, gedeeltelijk overgenomen. En omgezet tot een moderne bank. En daar zijn nog tienduizenden boeren die dus nu op moderne manier... Krediet krijgen, de productiviteit van hun voedselproductie kunnen vergroten. En dat, dat loopt als een tierenlier. Dus nu gaan we ook in Rwanda en andere landen aan het kijken daar. Ik eet hier pepers uh, gekweekt in Oeganda. Ja. Ik eet uh, groenten uit Oeganda op de markt. Ja, maar het is allemaal business gedreven. He? Dus, dus je, je helpt ze bij het opzetten van de infrastructuur. We investeren er ook in. Maar uiteindelijk zijn het wel de mensen daar ter plekke die het zelf moeten doen, maar je helpt ze daarbij. En dat is inderdaad veel efficiënter dan, dan geld in de vorm van hulp geven en een tijdje toch weer verdampt is. Oké, okay, onze vaste chagrijn Beppi die zegt, immigratie is nodig om dit land te redden. Maar de immigranten zijn uiteindelijk een belasting voor de economie. Ook zij worden oud en hebben recht op zorg. En hoe denk je op lange duur al die mensen te herbergen of gaan we luchtkastelen bouwen? Dus weer over die arbeidsmarkt. We zijn een vrij land. Je kan zeggen dat mensen erbij moeten komen, maar Wim, ze worden allemaal ouder. En dan zit je straks hier met 20 miljoen mensen. Nou ja, kijk, dat, dat, dat hangt er dus vanaf hoe je het, hoe je het organiseert. Dus, Mevrouw heeft een goed punt. Als je zegt, van, je stelt de vergrijzing uit door jonge immigranten naar binnen te halen... dan weet je dat je goed 20, 30, 40, 50 jaar later alsnog hetzelfde probleem nog een keer krijgt. He, maar dan zijn er weer andere delen in de wereld waar misschien de vergrijzing is en kunnen mensen daar weer naartoe stromen. Ja. He, op dit moment, je ziet, je ziet dat, dat we nu ook in een context zitten. Wij vergrijzen. Maar India is bijvoorbeeld een ja. heel snel uh, groeiend en heel jong land. Ja. China vergrijst heel snel, uh, Japan vergrijst. Moeten we wat meer denken dat we in 2030 globaler denken dan nu? We denken nu eng nationalistisch. En... Uh, ik, nou, ik hoop dat wel. En ik hoop vooral ook dat we Europees blijven denken. Want, want een van de dingen waar echt de komende, misschien wel het komende half jaar gaat bepalen waar we in jaar 2030 staan, is wat doen we met Europe. Europese integratie. In 2030, Europa als geheel samenwerkend... is gewoon nog steeds het grootste blok ter wereld... Ze heeft dus een belangrijke stem. Of we vrijhandel hebben ja of nee. Of we immigratie hebben ja of nee. Of mensenrechten belangrijk zijn ja of nee. Of duurzaamheid belangrijk. Maar als we uit elkaar vallen in Europa... dan kom je over twintig jaar niet één Europees land in de G8 meer tegen. Dus Luister, hebben we geen stem meer. Luisteraars, als u ooit tijd heeft... moet u even Jacques Delors opzoeken. Die heeft in de jaren 80, geloof ik, groen of wit, white paper geschreven. Waarin hij een aantal terreinen schreef. Dat was de toenmalige voorzitter van de Europese Commissie. Waar het naartoe moest met Europa. Mobiele telefoons, commerciële televisie, logistiek... Dat is allemaal tot uitvoering gekomen. En daarvoor hebben we grotere welvaart gekregen. Ik krijg nog even de aardgas, Wim. Die is in 2030 is die op. Ja, waarschijnlijk wel. Wat voor invloed zal dat hebben op de Nederlandse economie? Nou, dan moeten we het in het buitenland halen. Of op een slimmere manier energie produceren. Kijk, er, er zijn heel veel technologieën om energie uit wind, uit water, uit warmte te winnen. Nou, dat is een typisch industrie die je moet, moet stimuleren. Aardgas is mondiaal. Niet een heel groot probleem. Er is nog voor 300 jaar aardgas met nieuwe winningstechnieken. Ja. Maar in Nederland zal het op enig moment wel, wel op zijn. Misschien dat we nog wat kunnen rekken met nieuwe technieken. Maar ja, dus is het erg verstandig om energiebeleid te hebben. Om te zorgen dat je er niet uh, van ver moet halen. Meneer Debrinker, Brinker, u bent de laatste beller. Gaat uw gang. Ja, um, 2030 is het moment waarop uh, de vergrijzing onderhand aan het einde is. Maar... De vervuiling, en die is dan nog niet aan zijn einde, want we willen alsmaar meer. En ik denk dat uh, de accenten erop moeten liggen. Dat we in de, op de wereld uh, niet meer opmaken dan er, dan er is. Goh, wat en heb ik er ik al allerlei op... softe... Uh, hoe oud ben je, meneer? Uh, je klinkt erg jong. Ik ben 65. Oh, u geeft een hartstikke jonge stem voor iemand van 65. Oké, okay, uh, uh, laatste punt, Wim uh, Woentstra, de vervuiling. Uh, uh, dankjewel, meneer Nemrinken. Nou ja, gewoon, gewoon het punt dat, dat we op dit moment energie-intensiever produceren... in ieder opzicht, uh, meer dan de aarde als, als we daarop voortbrengt. Ja, dat is gewoon bekend. En, en daar maar dan zijn we toch in een, in, een, in een raket naar Mars of zoiets? Nou, dat, dat zal in 20 jaar zeker niet gebeuren. Hè? Maar ik, ik, heb een, ik heb wel veel vertrouwen in dat we met technologie... Uh, veel schoner en efficiënter kunnen produceren. Je merkt nu al dat de, de, in, de energie-intensiteit van, van productie is veel lager dan de 40 jaar geleden. Ja, we gebruiken minder energie ja. en we zijn duurzamer. Joanneke Loots, maar wie, en wie gaat vanmiddag praten? En kan u luisteraars nog langs komen als ze willen? Ja, er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor uh, vanmiddag uh, aan de VU. Moet je betalen of is het gratis? Uh, je kan je aansluiten bij het netwerk van VU Connected voor slechts 17,50 is het hele jaar gratis. Maar als ik vandaag alleen wil komen, 2 euro of kan ik zeggen... Ik heb 5 prim... euro, dan kan je naar binnen. En als ik ben, zeg he? ik heb naar Primetime geluisterd, mag het dat gratis? Dan mag je natuurlijk gratis. Okay. Maar dan ga ik ze ook zeggen dat ze zich moeten aanmelden voor het netwerk. En wie want dat en wie is veel leuker. Meer? Kilian Wawo praat. Uh, wie is dat? Die zit hier ook aan de VU, aan de psychologische faculteit. Ja. En die gaat het hebben over de kenniswerken van morgen. Carola van Lamoen van Robeco over de, hoe bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid zichtbaar kunnen maken. Ja. En uh, Oetsge Aadsema over de sleutelpositie van uh, Nederland in de toekomst. En met name over innovatie, van hoe bedrijf je dat. Is dat van onderop of is dat van bovenaf? En Wim Boonstra die gaat en erover. En Wim Boonstra hem zelf. Uh, Leo stuurt me nog een mail Wim. Heeft het überhaupt weg zin? Want mensen denken erover, na, nou, maar het pakt nooit uit zoals je hebt gedacht. Nee, kijk, dat klopt. Eh... Uh... Je kunt de toekomst niet voorspellen, maar je kunt wel zorgen dat je erop bent voorbereid. En dat heeft alles te maken met eh, nou ja, ruimte voor creativiteit, ruimte initiatief. En heel erg goed onderwijs. Goed fundamenteel onderwijs, mensen hoog opleiden. Eh, dat mensen echt in staat zijn om op nieuwe ontwikkelingen in te spelen. En hoe dommer de bevolking... Of hoe ze lager opgeleid de bevolking, hoe slechter die klaar wordt voor de toekomst en een leiden. Door... Maar je hebt me ooit een anekdote verteld dat de hoogleraar in Harvard jou heeft verteld in 1991 of 1992 dat Apple helemaal dood was. Ja, dat klopt. Die, uh, dat was de hoogleraarstrategie aan de Harvard Business School. En die, uh, nou, die kon de toekomst dus ook niet voorspellen. Eh, maar ik heb er toch wel heel veel van hem geleerd. Ja, dus dat wil zeggen, <laughs> we maken allemaal wel stomme fouten. Maar kan Zonder ik wel ja. in de toekomst zeggen dat in 2030 Prim de bekendste radio, TV, multimediaal informatieverstrekker is waar heel Nederland aangekluisterd zit. Dat mag jij van mij zeggen. <laughs> Maak je heel veel succes wensen, Joanneke. Hartstikke bedankt voor de ontvangst hier. Luisteraars, dat is het probleem. De tijd gaat zo razendsnel... when you're having fun. Um, ik wil u allemaal hartstikke bedanken. Ik dank uh, uh, ook u, de luisteraars... en de mensen die hebben gebeld, gemaild en getweet. Sorry dat u niet allemaal in de uitzending komt. Dit programma is mede mogelijk gemaakt... door de Nederlandse belastingbetalers, de cofinanciers... van de publieke omroep. Redactie... Anouk Tulner, Rien Aarts, Jeroen Schaaphok... Fatima Basha, productie. Hans Twint, Momo Saru, Techniek, techniek Logistiek en Transport, Paul Raaijman. Eindredactie, Regie, Barbara van der Klees. Zo meteen de tropisch stemgeluid van Jan van der Putten. Daarna de knaar Felix Mudders met de gids fm Tot morgen, namaste, dag. <toddraat> <toddraat> So you gotta hang on till tomorrow, come what may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 Van alle kanten.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 Charlie